Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn opnieuw demonstranten opgepakt in Amsterdam. Vanmiddag kwamen er weer honderden mensen naar het Museumplein omdat ze willen laten horen dat ze het niet eens zijn met de coronamaatregelen. Die demonstratie was verboden. Nadat er op het plein een noodbevel werd afgekondigd, veegde de politie de boel leeg met twee waterkanonnen. Er zijn ook mensen opgepakt. Uiteindelijk verspreiden de demonstranten zich door de stad. De politie heeft nu een groep overgebleven demonstranten ingesloten op een kade die ze van beide kanten hebben afgezet.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 Ook in IJzendijken in Zeeuws-Vlaanderen kwam de politie op een feestje. Mensen dachten daar een coronaproof buurtstraatfeest te houden. Maar groepsvorming mag niet, ook niet als je afstand houdt. En dus moest iedereen naar huis. In misschien wel het meest besproken bo stukje bos van Nederland wordt weer gedemonstreerd. Tegen de verbreding van snelweg A27... Als dat plan doorgaat, moeten er bomen gekapt worden in het bos van Amelisweerd. En omwonenden vinden dat helemaal niks. Het is gewoon een heel stuk mooi natuur en het enige stuk natuur eigenlijk wat je nog hebt bij Utrecht, waar mensen ook kunnen wandelen. En nu, ook zeker met de hele klimaatproblematiek, kun je dat gewoon eigenlijk echt niet meer maken om, uh, om nog eens een keer bomen weg te gaan hakken voor een stuk snelweg. De actievoerders hebben enorm protestlint opgehangen in het bos. Allemaal spandoeken die aan elkaar zijn genaaid, samen 400 meter lang.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 Do do do do do do do for that white gold? This do for them hood girls, them good girls, straight masterpieces, do do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 Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Cause Uptown Funk don't give it to ya Cause Uptown Funk don't give it to ya Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot Don't believe me, just watch Don't believe me, just watch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 Uptown fuck you up, Uptown funk you up, come on, dance, jump on it, if you've sexed and flown it, if you're freaked out and owned it, don't brag about it, come show me, come on, dance, jump on uh -huh. it, if you've sexed and flown it, well a Saturday night and we in the spot, don't believe it, just watch, come on, Ja, deze Bruno Mars heeft uh, heel veel hits gescoord. In eentje is wel de grootste hoor, die hoorde is juist Uptown Funk. Dus zingen we te samen met uh, Mark Ronson. Even na drie uur, Zandvoort, een hele goede middag nogmaals en welkom terug. Zandvoort op zaterdag, het tweede uur alweer. over. en wat gaan we in de tweede uur allemaal doen? Uh, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda en uh, er staan een uh, aantal mooie uh, evenementen uh, op de rol, zoals uh, de driedaagse daag, drie lus van Le Champion, een wandel, een fiets, en hardloop uh, uh, evenement, wel, wel virtueel, vergeet dat niet. Uh, en daarna hebben we nog een, een, een, bor een borrel, een zoomborrel. Ook virtueel zeker? Ja, ja. Uh, waar ook, uh, waar ook uh, de Zandvoortse een aantal Zandvoortse ondernemers uh, aan meedoen. Je kan een soort zoombox, borrelbox verstellen. En uh, daarover natuurlijk ook meer. En uh, wat hebben we nog meer? Uh, natuurlijk hebben we ook nog de, de, de uh, wat was het ook alweer? Walk, uh, take-away walk, take-away walk, dat was hem.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 en de lach in me zij. Het werd middernacht. Toen je naast me lag. Jij was beter dan ik dacht. ik nooit verwacht. Tot al slag, Door alles wat je deed met mij. Leilijke perfect. Zoals het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 On the throne, we would pop champagne and raise the toast. And just a king can move on space at a time De zingel van Eva Max en Kings and Queens. Vier minuten voor half vier. Zo dadelijk de evenementagenda. We gaan lekker fit. U evenementen doen hier in de Sonforge. Maar eerst even van Three Doors Down. A hundred down. days have made me older. Since the last time that I saw your pretty face. A thousand lives have made me cold say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 Dankjewel Albert Jan. Ja, ik was ondertussen even met wat anders bezig. Maar daar komen we zo meteen wel even op terug tot zover de evenementagenda. We gaan weer lekkere muziek voor je draaien op deze zaterdagmiddag. Een graadje of zes buiten. Maar de lente is toch echt begonnen vandaag. De astronomische lente. Here is black and wonderful life. Here I go, I'll see again. Sunshine. robert en ik zitten vandaag gewoon weer lekker in Zandvoort AC. En maken radio voor jullie tot aan vijf uur vanmiddag. De Bluff en Geik Aanaar uit België. En de Stouten landen. Ja, vanaf 29 maart gaat er gevaccineerd worden naast ons op het parkeerterrein. Met een mobiele vaccinatiebus.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 En daar bedoelen ze natuurlijk mee dat uh, als op, op de ene plek niet meer geparkeerd uh, kan uh, worden... dat dan uh, alles overstroomt naar de, de andere plek en dat is uh, Nieuw-Noord. Nou, iedereen kan nog tot 23 maart uh, deelnemen aan die uh, enquête. Het enige wat je hoeft te doen is even te kijken op onze Facebookpagina. Uh, daar staat het uh, bericht. En kan je deelnemen aan de enquête...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 dan die ander sterker dan de goudering, we hebben toch al kander jij ben jij en ik ben ik het gaat niet meer veranderen er is geen middel tegen niet hier niet in Nog één domme zet het wiel een laatste draai. Hey yo Jip, wat kijk je simpel. Alleen een herde zond is trouw. We vertrekken bij zons. Er is weer heel veel uh, goede nieuwe muziek uh, uitgekomen. Zo ook deze nieuw van uh, Raccoon en Hey yo Jip. Wat een titel van de plaats zegt maar wel een hele mooie single inderdaad uh, van Raccoon. Het gaat zeker een hele grote hit worden.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 We met as soulmates on Paris Island. We left as in